Eerder op de avond was er in de Nieuwe Kerk een herdenkingsdienst voor zo'n 1700 overlevenden, nabestaanden en andere betrokkenen. Publicist Ian Burema sprak de jaarlijkse 4 mei-voordracht uit. Hij vertelde over hoe de wereld verder moest na de Tweede Wereldoorlog. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-oorlog van vorig jaar burgers op ongekende schaal getroffen. Dat staat in een rapport van de Israëlische organisatie Breaking the Silence. Tientallen anonieme militairen zeggen daarin dat Lukraak werd geschoten op burgers... en dat schietinstructies, als die er al waren, losjes werden gehanteerd. Het Israëlische leger spreekt de aantijgingen tegen... en zegt dat Breaking the Silence geen enkel bewijs bij de beweringen levert.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 Ja, welkom bij het Tweede Uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van filmmuziek. Heel veel filmmuziek uit allerlei fraaie en minder fraaie films die over de oorlogstijd gaan. Maar het eerste uur beginnen we altijd met een hit. En dit is een nummer van Nolwen Leroy, The Song of the Sea. De muziek is gecomponeerd door Bruno Coulet. Het is ook uit de film The Song of the Sea. Een film uit 2014. Hitpotentie, Maar wie weet horen we nooit meer wat van haar. Leroy... Kom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 2014, Ik dacht december zo'n beetje echt, einde van het jaar. En dat is een animatiefilm en de muziek, de zon of de zie pas natuurlijk uit, maar het goed bij antwoord. Wie weet raakt de volgende keer nog wat meer van deze prachtige cd. Ja, we zitten in het, bij het thema oorlogsfilms en een van die films is natuurlijk Deer Untergang, film 2004. De Duitse tyran Adolf Hitler brengt de laatste dagen van zijn heerschappij door in zijn bunker onder Berlijn. Het rode leger heeft met grote overmacht Berlijn omringd. En daarbij vooral burgerslachtoffers gemaakt. De bunkers zitten vol met zwaargehavende soldaten. en ontbreekt hen aan verpleging en medicijnen. Hitler wil Berlijn in geen geval verlaten. en bevindt zich na zijn 56e verjaardag te hebben gevierd. met Eva Braun. en zijn handlangers in een benauwde, uitzichtloze situatie. Nou, daar gaat de film over. En het is gefilmd vanuit het, uh, de invalshoek van de uh, secretaresse van de Vuurder. En dat is ook het nummer wat ik nu laat horen. De muziek uit Deer Untergang, film uit 2004. Uh, en eigenlijk staat deze film ook in de, uh, de top 250 lijst van beste film aller tijden van Movimeter. En hij staat op de 60ste plaats. Uh, en dan vraag ik nu uh, jullie speciale aandacht voor drie films die uh, zeer bijzonder zijn. En uh, bij, ja, waar ook muziek in zit. En het gaat over De Pianist, een film uit 2002... Fateless, een film uit 2005. En natuurlijk Schindler's List. Ja, dat zijn natuurlijk wel enorme krakers en knallers. Maar uh, dat, dat zijn ook films die echt de moeite waard zijn. De Pianist. Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Vladislav... spielman voor de radio Nocturne in D mineur van Frédéric Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf nauwelijks horen. Een half uur na afloop van dit optreden wordt de zaal van de Poolse omroep geraakt... en is de radio definitief uit de Eter... De gevolgen van de bezetting voor Warschau zijn afschuwelijk. Het ghetto, de Joodse opstand, de deportaties. Maar terwijl zijn volledige familie en vele vrienden worden uitgemoord... ...tracht Spielman te overleven in de gehavende stad. Hij krijgt de hulp van Poolse verzetstrijders. Uh, het is puur klassieke muziek wat in deze film ondergezet is. De regie was voor Roman Polanski. en Een, film, een zeer aangrijpende film. Ik draai één nummer. Frederik Chopin, Nocturne in C... Indringende film, de pianist Roman Polanski En dat geldt ook Voor de volgende film de, Na de muziek zal ik er iets over vertellen De film heet Fateless En de muziek is van Ennio Morricone en Dit is de afvierteling Film gaat over de 14-jarige Jurij. Een Joodse jongen uit Boedapest, die tijdens de Tweede Wereldoorlog van concentratiekamp naar concentratiekamp wordt gesleept. En uh, ja, het het begint in bezet Boedapest wanneer Goury's vader zich moet melden als dwangarbeider... en de familie bijeenkomt voor een afscheid dat definitief zal zijn. Krampachtig doen alsof er niets aan de hand is. Daarmee wordt deze holocaust-nachtmerrie op gang gebracht. Als Goury zelf wordt afgevoerd maakt dus plaats voor beelden... die zich op je netvlies, branden, voor je, je ogen kunt sluiten. Kijk weg en ze zijn er nog steeds. De gevangenen die als pak of sjouwen... En Guri, die bijna letterlijk gebroken met opgeheven armen... wacht tot de volgende zak op zijn rug wordt gesmeten. Kijk weg en je ziet ze krioelen. De maan is een etterende kniewond. Of je ziet de lijkenbergen naast de gaskamers ondersteboven gekeerd... omdat Guri dat zo ziet... terwijl hij halfdood naar een verdacht schone ziekenboek wordt gedragen. Onbeschrijfelijke en verschrikkelijke. Op hallucinatie af, dat is eigenlijk de, de tocht door de hel. De film is ook grotendeels in zwart geblaakt cpa geschoten. Een uh, ja, bijzonder film... Uh, geregisseerd door Laios Koltai. En, uh, ik kende hem eigenlijk niet zo goed, deze film. Maar de muziek is van Ennio Morricone en is uh, ook prachtig. To Return to Remember. Muziek uit deze film Fateless van Ennio Morricone is echt fantastisch. Eigenlijk alle nummers die erop zijn zijn grote Ik Doe er nog één. 'The Field' heet het. Ja. Natuurlijk ook voor een film als Schindler's List, natuurlijk een hele bekende. Daar is een, hoort hele vrije muziek bij van John Williams en daar gaan we wat verdraaien. Ik zal even kijken wat we beginnen met het thema van Schindler's List. Schindler's List. Oscar Schindler is een ijdele en hebberige Duitse zakenman die echter tijdens het nazi-regime zeer menselijke trekjes begint te vertonen wanneer hij besluit om zijn fabriek te gaan gebruiken als vluchtplaats voor joden. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal van Schindler die op deze manier ongeveer 1100 joden van de gaskamers van Auschwitz heeft weten te redden. Ja, De mening zijn er wat over verdeeld. Of het allemaal nou feitelijk klopt, dat weet men niet helemaal zeker. In ieder geval een prachtig film. Hele mooie muziek van John Williams en Isaac Perlman. Ik draai nog een nummer, een koornummer uit deze film. de soundtrack is Saving Private Ryan film uit 1998 tijdens de invasie van de geallieerden in Normandië sterven twee broers een derde broer sterft gelijktijdig in Nieuw-Guinea bij het vechten tegen de Japanners als bekend wordt dat de vierde broer vermist is geraakt op het Franse platteland wordt er een missie gestart om hem veilig thuis te krijgen en ook voor deze prachtige film is de soundtrack geschreven door John Williams en dit is uh, de eerste nummer van die soundtrack dat is Heem to the fallen. En dat draait niet helemaal. Dat is een lang nummer. Het, het draait dus minder dan zes minuten. En het draait het eerste deel. over de soundtrack uh, Saving Private Ryan. Muziek gecomponeerd door uh, John Williams. Ik had al gezegd... van uh, uh, we zouden ook wat uh, romantische oorlogsfilms muziek laten horen. En dat is onder andere The Summer of 42. The Summer of 42 is een uh, verhaal dat gaat over Hermie en zijn vrienden... zijn pubers en geobsedeerd om er zo snel mogelijk een meisje, met een meisje naar bed te gaan. Terwijl de oorlog woedt en de man van de mooie Dorothy terugkeert naar het front... Ontstaat er een volwassen romans tussen Hermie en Dorothy? De film is een wat oudere film, 1971, maar is daar geschoten in de buurt van New England, in de buurt van Boston. Echt prachtige opnames van het landschap. En de muziek is fenomenaal. Dat is een heel bekend nummer. Het thema van The Summer of '42 van Michel Legrand. Komt ie. Klanken van Michel Legrand. De romantische klanken zou ik bijna zeggen. Een andere romantische film is Malena. Sicilië 1941. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Toch hebben de mannen iets heel anders aan hun hoofd. Een groep dertienjarige jongens is verliefd op de mooie Malena. De vrouw van een plaatselijke soldaat. Een van die jongens, Renato, volgt haar constant en spioneert haar bij de meest intieme momenten. Melena heeft een betoverend effect op het mannelijke deel van de bevolking... in het dorpje waar ze woont, op Sicilië. Maar de vrouwen hebben hun orde over de buitenstaanden snel klaar. Muziek en Nio Morricone. Melena. Ik had in het eerste uur al gezegd dat ik nog iets zou uit La Vita e Bella zou draaien van uh, Nicola Piovani. En uh, dat is de film, uh, een mooi film. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een Italiaanse man met zijn vrouw en een zoontje afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind het vooruitzicht van een zekere dood te besparen stelt hij de reis voor als een spel waarin je prijzen kunt winnen. De man gelooft er heilig in dat hij de geestelijke gezondheid van zijn zoontje kan redden en gaat vastbesloten door met toneelspelen. Zelfs wanneer ze in het kamp aangekomen zijn en keihard moeten werken. La vita è bella. Buongiorno, princessa. daar eigenlijk maar één nummertje ervan. Dat doe ik ook bij de volgende film, The Diary of Anne Frank, het dagboek van Anne Frank. De titelmuziek film uit 1959. En uh, ja, natuurlijk een musical. een, uh, een uh, ja, kort een toneelstuk. Ja, het is ontzettend veel op de blank gebracht. Verschillende films. Dat is de muziek, uit de film van 1959. Met muziek van Alfred Newman. Titelmuziek. zonder film. Uh, uh, en de film eindigt ook met uh, eigenlijk het citaat van Anne Frank. Uh, ongelooflijk. En dat is het volgende. Ondanks alles geloof ik dat de mensen een goed hart hebben. Nou, het is toch onvoorstelbaar dat iemand dat nog kan schrijven. Uh, dan ben ik op je toe in de laatste soundtrack die ik nog uh, een stukje van kan meenemen. En dat is een film die afgelopen zondag op televisie was. En die heet La Guerre des Boutons. Uh, de knoopoorlog, film uit 2011. Ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Philippe Rombie is de componist. Kijken waar hij staat. Hier, het thema uit de knoopoorlog. Speelt hij in de oorlogstijd in Frankrijk. Twee rivaliserende jongensbendes. Hij was in het Frans, maar hij is nagesynchroniseerd Nederlands. vond ik niet zo geweldig. Maar goed, de muziek is prachtig. naar de titelmuziek van dit programma ook van Philip Rombie. Ja, het uur is weer omgevlogen met deze aangepaste uitzending van CFM Cinema. Allerlei films en allerlei films over oorlogmuziek. Harde films, holocaustfilms, romantische films, alles wat er weer tussen. Klassiek, pop. Nou, te veel om op te noemen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik hoop dat je morgen een topdag hebt op bevrijdingsdag. Wie weet ga je wel, de bevrijdingsfestival in Haarlem of elders in. Uh, of hier in de buurt. Uh, maak er iets moois van, ondanks de regen. Heel veel plezier morgen. De temperatuur is aardig. Ja, als het regent is het natuurlijk ook goed filmen weer. Geniet ervan voor zo direct. Slaap wel. Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.